Zes uur. Renate Kok met het NOS Journaal. Ondanks thuiswerken vanwege de coronacrisis... neemt het Openbaar Ministerie steeds meer rijbewijzen in beslag. Dat gebeurt niet alleen op de snelweg, maar ook op andere wegen... zoals in de bebouwde kom, zegt de landelijk verkeersofficier tegen de NOS. De aanleiding is alcoholgebruik en ook steeds meer snelheidsovertredingen. In 2016 nam het OM ruim 14.500 rijbewijzen in beslag. Vorig jaar waren dat er bijna 16.000. In Rotterdam gaan drie parken tijdelijk tussen 9 uur s'avonds en 7 uur s ochtends dicht vanwege drukte en overlast. In een van die parken in Rotterdam-Blijdorp was gisternacht ook een schietincident. Twee mannen raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis. Twee verdachten van 16 en 17 zijn aangehouden. Hoe lang de nachtelijke sluiting van de parken in Rotterdam gaat duren is nog niet duidelijk. In Zweden zijn voor de eerste keer sinds 11 maart geen coronadoden gemeld. Wel wijst het ministerie van Volksgezondheid erop... dat er vaak in het weekend een vertraging zit... in de registratie van het aantal slachtoffers. Daardoor zijn het afgelopen etmaal mogelijk wel coronapatiënten gestorven... maar is dat nog niet formeel gemeld. In Zweden zijn bijna 4400 mensen aan het virus overleden... en ruim 37.000 besmettingen gemeld. Toch koos het land ervoor om geen strenge coronamaatregelen te nemen. De ruimtecapsule van SpaceX met de astronauten Doug Hurley en Bob Benken is veilig aangekomen bij het internationale ruimtestation ISS. De capsule vertrok gisteravond. Hurley en Benken zullen 110 dagen in ISS blijven. De missie van SpaceX is de eerste bemande Amerikaanse ruimtevlucht sinds 2011. Het geld om een ernstig ziek jongetje uit Rijswijk te kunnen behandelen is binnen. In totaal is er via donaties bijna 2 miljoen euro opgehaald... om de baby te kunnen helpen met een peperduur medicijn... dat alleen in Amerika beschikbaar is. Het jongetje van 1 leidt aan een dodelijke spierziekte. Mogelijk is het medicijn op termijn ook verkrijgbaar in Nederland... maar door het ziekteverloop hebben de ouders geen tijd om daarop te wachten. Ze zeggen dat de conditie van de jongen de laatste tijd verslechtert.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 Ja, uh, een hele goede avond. Welkom bij Zandvoort Pakt Uit. Hele goede hey, avond. Goedenavond, Thomas. Goedenavond. Nou, jullie horen het al een is beetje. Het is een beetje anders, hè? Uh, ja, het is mijn eerste keer achter de knoppen. En uh, ik hoop dat het allemaal wel gaat lukken. En uh, ik doe mijn best. Hè? Heb je me aanstaan? No. Zoutje, het ik. Ja, ja maar. Ja, ja. <laughs> nee, heel goed. Dus ik hoop Lek. dat uh, jullie het. Uh, ...helemaal naar jullie zin kunnen hebben... ...op de Zandvoort Pakt Uit. Thomas. Ja, zeg het eens. Hoe is jouw week geweest? Hoe is jouw weekend? Nee, rustig. rustig. Rustig. En rustig is... ...gewoon helemaal uh, geen... Uh, ...zak gedaan? Ja. dia. Ja. Dia, ja. Helemaal niks. Nee. Niks in de planning? Morgen? Ook nog vrij? Ja, ja dat is pinkster, hè? pinksteren. Pinksteren. Pinksteren. Dus... Uh, ...lekker van het weer genieten en... Uh, Zeker. Lekker Zeker. chillen. Ja, je moet toch wat, hè? Ja, zo is het. Beetje af en toe even op de boulevard, op boulevard een rondje rijden, even kijken of wat. Gezellig, even eruit. Oh, lekker rondje Lopen lopen vooral. Niet met de auto, toch? Precies. Nee, nee. een beetje warm. Ja, daarom. Zo is het. Hé, hey, de grubbe, of ik overkomt er toch weer wat net, hè? Nou, wat dan? Ik, ik, ik zet dat ravi open achter me, Ja, ja, ja. Dan sloop ik de hele boel weer, hè? Ja, ik heb al wat geleerd. Als je niet weet hoe het werkt, moet je eraf blijven. Nou, ik weet al hoe het werkt. Nee, maar dus ik, niet. Ik, ik, ik heb mijn krachten niet. Ik trek, het is zo'n uh, luxe flex, zeg maar, ja, ja. voor de luisteraars. En je hebt zo'n touwtje, daar trek ik dus aan. Maar je moet hem eigenlijk uh, schuin trekken. Ja, je moet hem recht naar beneden trekken en ja, hem en schuin en dan een loslaten. Beetje, ja, precies. Nou, wat doe ik dus? Met mijn stomme kop. Dat lukte me niet. Dus ik trek vol dat ding naar beneden, breek dat touwtje in tweeën. Ja. Dus het is maar een, uh, een dun touwtje, Thomas. Ja, dat heb ik uh, begrepen nu. Ja, zeker. Nou. Dat moest ik even mededelen, vond ik. Nou, mooi. En hey, uh, wat gaan we doen vandaag? We gaan uh, hele lekkere muziek draaien. Uh, om kort over zes hebben wij weer onze top vijf nieuwe release. De eerste uur is uh, van mij. Hoe is jouw top vijf? Hmm? Hoe is jouw top vijf? Mijn top vijf? Nou, voor mij lekker. Ja? Ja. Het was moeilijk te vinden deze week, dus uh, nou, ging ja, goed. Ja, dat zei je al, ja. Dus uh, nou, we gaan het horen allemaal zo. Nee, ik kan alvast verklappen, mijn is weer zomers. Weer zomers? Zomers, nou, ja. Dat is mooi, zomers. want we hebben morgen ook gewoon weer mooi weer. Vandaag hebben we lekker warm weer. Ik, dus, uh, mijn hele arm is trouwens verbrand. Dan moet je beter insmeren, Thomas. Ja, uh, het gaat zo snel. <laughs> ik heb nooit dat ik bruin word, ik word gewoon gelijk rood altijd. Ja, en dan word je morgen bruin. Of niet. Ja, of ik krijg tweede graads. Zo is het, kan ook hè. Nou ja, we gaan in ieder geval weer door. Uh, onze volgende nummer is dan Direct met Soldier On.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 Hoor. Heerlijk, hè? Het was direct met Soldier On. Daar uh, nou moet jij ook op letten, Thomas. Ja, ja, ja. Hoe ja. is dat dan? Dat is mooi. Hey, nou, het, is, uh, ja, het is bijna kwart over zes. Het is uh, tijd voor onze top vijf een nieuw release. Yes. En kijk of dat mij een beetje zin lukken. in. Zin ik in. ook. Ik ben ook benieuwd wat jij en de luisteraars ervan vinden. Ja. En ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. Ja. Dus we gaan het bekijken. Uh, yeah. Ja, lukt dat? Nee, het gaat niet lukken. Helaas. Wacht, Ma ik kom even naar toe. Ja, maakt ja, niet uit. Ik ja, ga wel, gewoon. Kom. Oh, oh, oh, oh. Dit, dit, dit wordt de uitzending met het meeste rommel. Kijk, kijk. Je moet. Oh, oh, oh. Maakt niet uit, Thomas. Ik, wil, uh, ik kom. Kijk, kijk. Deze uit hier zo. Oh, ik zat weer verkeerd. En dan zo. Nummer vijf. Kijk, oh, ik zat verkeerd knopje. Kijk. Nou, dankjewel Thomas. Ja, dat is <laughs> Nou, nummer vijf is Duncan Lawrence. Uh, oh. dat is, die kennen we natuurlijk allemaal. Van, uh, o, yes, songfestival. Songfestival heeft hij meegedaan. Ik ben helemaal buiten adem. <laughs> Je moet ook niet <laughs> rennen. Uh, Duncan Lawrence is uh, uh, 26. Wist ik eigenlijk niet. Ik dacht dat hij veel ouder zou zijn. Hij heeft meegedaan aan... Uh, uh, het Songfestival, die heb je gewonnen in Tel Aviv. Ja, ja daarom zouden we ook uh, dit jaar in Nederland het uh, Songfestival krijgen. Ja, en hij is natuurlijk de enige, enige artiest die uh, de Songfestival eigenlijk twee jaar uh, de, de titel op zak mag houden. Ja. Dat is ook wel bijzonder natuurlijk. Dat denk ik natuurlijk. pas over Ja, dat is, dat is wel. Het is niet wat hij wil natuurlijk. Het is, uh, hij wil natuurlijk... Nee, maar het is wel leuk. Ja, het het is, hij heeft het wel die Shine the Light gedaan in Rotterdam. Dat heb je ook wel leuk gedaan. Ja. Ja. Maar nou, goed. Het is, eh, uh, nou de volgende nummer is dus Duncan Lawrence op mijn nummer 5 met Beautiful. Everybody knows me. Everybody holds a piece of truth. Everybody sees me. They all have a point of view. But nobody really knows me like you. When nobody was seeing, and I could feel the doubts creeping my mind. You get me believing, tell me it's alright, just give it time. Nobody knows me like you. When my world's on fire, you kill the flames. I love how you. Dat was mijn nummer 4. de Neon Trees, met mijn nieuw best friend, Thomas. Ja. Goed. Lekker hè? Ja zeker. ja, zeker. Zeker. Doe je goed. Kijk. Ja. Ja. <lacht> ja. <lacht> Zo heel goed, heel goed. Ja. Nou, de Neon Trees is een alternatieve rockband uit Provo en, en bestaat uit vier leden die in 2010 het album Habits uitgebracht hebben. Met daarop onder meer zijn single. Animal. En de bandleden zijn leden van Kerk Jezus van de Heilige der Laatste Dagen. Ja, dat nummer Animal was... Uh... Ja. ja, dat kan hè? Nee, ja, dat kan. Dat nummer Animal, dat is wel een hit geweest ook hè? Ja, ik heb geen idee eigenlijk, maar dat maakt niet uit. Ja, dat was uh, nummer 46 in de top 100. Oké, okay. ja, ze tijd. bestaan ook al, 2000... al een tijdje. In 2005 zijn ze begonnen. Oh ja, oké. Okay. Dus, uh, nee, klopt goed. Ja, toch? Beetje, nou. Een beetje voor een alternatieve fan. Ja, het collega's. is wel een alternatief, ja. Ja. <laughs> zeker. Van alles uh, een beetje. En nou, dan gaan we in ieder geval naar onze, ja. naar onze nieuwe. Ja. Nummer vijf. Nee, dat is nummer vijf. Oh, nou, nummer drie. Je moet je moet voelen, je moet terugvoelen. Ja, maakt niet uit. Oké. Okay. <laughs> Mellie C. En uh, bling me. Oh, sorry. Blame it on me. Don't you just blame it on me I'm a little exhausted I've been torturing myself every day Over every single mistake I've made But I just can't help it I find myself doing it anyway Cause I let them in, so surely I'm to blame And I know I know it ain't right And something's gotta change, yeah Yeah, I know it's probably time that I just faced that I gave my heart to the one somebody else and I need to forgive myself Oh I gave my heart to the one somebody else and I need to forgive myself It's gonna be hard, trusting my feelings again Cause what if they mess up again? Yeah, I'll beat myself up to her I shouldn't have known that but when I gave my heart To the wrong somebody else I never forgave myself And it's really exhausting When they say that they don't have any regrets Cause I got a million in my chest and, and that's a lot of forgiveness I just ain't got around to you Giving myself any of that, no Yeah, I know I know it ain't right If Something's gotta change, yeah Yeah, I know it's probably time that I just face that I gave my heart to the bone Somebody else and I need to forgive myself Dat was mijn nummer uh, drie. Dus uh, Griff met Forgive Myself. <laughs> dus ik heb ook het verkeerde nummer. Nou, maakt niet uit. Eigenlijk was dit mijn nummer twee. Maar ik heb uh, verkeerd ingestart. Ah ja, kan gebeuren. Kan gebeuren. En... Het is je eerste keer achter de knoppen. Dat is zeker waar. En het bevalt me prima. ik hoop bij maar... jou ook. Ja, zeker. Ja, het eens. dit is. Uh, ik moet zeggen. Zeer is is, vermakelijk. Uh, Relax. <laughs> <Ja. laughs> ik doe al niet veel nu. Nou, doe ik helemaal niks. Nee, zeker niet. Ja, praten. Maar... Ja, nog te veel. Ja. Nou. Maar wat is jouw eigenlijk jouw nummer drie dan? Ja, die gaan we nu draaien. Dus ja, nummer twee. Ja. Oké, okay, en wat dat is? Dat oh. Ja, ik stoot mezelf tegen de microfoon aan. Komt die in mijn gezicht. Uh. Nummer twee. Nummer twee is uh, ja, dat is dus Melly Blenomie. Dus uh, met in andere woorden is het ook Melanie. Uh, Chish Kong. Ze uh, <laughs> komt uit de uh, Verenigde Staten. Um, de voorbekende werd zij van uh, Sporty Spice... in de meldengroep Spice Girls. Verenigde Staten. Uh, ja, Verenigd Koninkrijk. <laughs> dus nou, dat was het meer dat ik eigenlijk niet van haar... dus uh, dit, mijn nummer drie ga ik nu als nummer twee ga ik draaien. Ja, ja. ja. <laughs> Hier is Melanie... makeup running down my cheeks lying here in disbelief blinded me so easily messing with my energy Thought you were the poison, said I'm hearing voices, said it's paranoia. Now I know you're poison, can you hear the voices, filled with paranoia? Why don't you just blame it all? Mijn nummer 2, wat eigenlijk mijn nummer 3 was. Maar maakt niet uit, Thomas zegt net tegen mij: het is meer jouw nummer 2 ja, dan nummer 3. Ja, ik vond het meer dan nummer 2. Ja. Maar ja, ja dat nee, is mijn Iedereen vrouw, zijn he? mening natuurlijk. Ja, ja, zeker. Nou, dan gaan we naar uh, mijn nummer 1. Dat o, is van Lucas En. Oh, Ach, natuurlijk. Ja, we hebben een. Nummer ja. 1. Ja, juist. Ja. Dit is dus Lucas En Stief. Ze uh, Zijn begonnen in 2010 tot en met nu. En, ja, Lucas en Steve hadden enige clubervaring voordat ze in 2010 samen te werk zijn als Lucas en Steve. Na enkele track uit te brengen, uh, tekenden ze nou, zijn 2014 Spinning Deep en dochterlabel van Spinning Records. Ja. In 2016 hadden ze hun eerste succes met Make It Right en de zomer van het jaar scoorden ze het eerste top 40 hit. Met Summer of You. Nou. Nah. Ja, ik ken dat nummer nog. Dat ken je, Ja, zeker nog. Dat, is een nog goeie, dat was ook best een zomerrit. Ja, ja, ja. Even kijken. Hoor. En het is Even natuurlijk kijken. een Nederlandse DJ-duo. Ja, hij heeft op nummer 4 gestaan toen in die top 40. Ja, dat klopt. En hij staat op nummer 12 in de top 100. Die tijd. Nice, nice. Dus dat heeft hij uh, goed voor elkaar. Dat zeker. Ze, eigenlijk moet zeggen. Ze, ze hun, ze Zijn met z'n tweeën. Het <laughs> volk. Volk, ja. <laughs> nou ja. Nou, hier is dan mijn nummer 1, dit is mijn Lucas en Steve met We Found Love. Ja, dat was Luxus Steve. Met We Found Love. En dan. Uh, ja. Dat was mijn top 5 weer. Ik neem even de top 5 met jullie door. Met nummer 5 was het Duncan Lawers Met Beautiful. Op nummer 4 was de Neon Trees. Met New Best Friend. Volg, uh, op hoor, nummer 3 was Macklin C. En Blame It On Me. En nummer 2 uh, was uh, Griff. Met Forgive Myself. Nummer en nummer 1 was Lucas en Steve met We Found and Love. Nou, Thomas, wat vond je van mij top 5? Ja, in deze geheel. week vond ik hem top. En nummer 1 was waardig? Ja, oké. Ja, ja kijk. Okay. Ja. Ja. Kunnen we hem voortaan in de lijst zetten? Jawel hè? Gewoon ja, een lekker nummertje. Zeker, zeker, Ook zeker. weer zomers een beetje. Ja, ja, ja. Maar een beetje aan het losgaan, zo op de muziek. <laughs> Breek die tent af. Het dak gaat eraf. <laughs> Uh, oh oh oh nou nee. Nee ja. nee nee was het Ja, nou ja, top we nummer. gaan uh, nu weer een lekker nummertje draaien. Dat is DJ Jean met De Lounge. Oh, DJ. Oh dat is er Ja, dit was de weekend met Blinding Lights. En hiervoor was DJ Jean. Nou, dat was wel even een lekker feesten, toch? Of Thomas, of niet? Ja, ready for the launch. Ja, ready ja, ja. for the launch. Ja ja. ja, ja. Wie ook ready for the launch was, dat was uh, de raket van, uh, van gisteren. Ja, speciaal. Die, die is ook uh, gespot in Zandvoort. Op, uh, oh ja? Ja, er zijn foto's van gemaakt. Dat oh, leek net een vliegtuig, alleen die ging een stukje sneller. Okay. Ik heb hem zelf ook niet gezien, maar uh, he, Facebook staat er vol mee. Ja, ze zijn inmiddels uh, trouwens aangekomen, hè? Ja, hoeveel kilo? Het is echt zo'n radiohumor. Ja, ja, ja, ja. Net zei die ook al, maar ik snapte hem niet. Nee, we gaan hem nu zo, ja. ja Oké, okay, gelukkig. Ik wil, ik wilde hem ook niet uitleggen. Weet je trouwens wat de sterkste spier is? Ja, je kringspier. <laughs> nou, even serieus? Oh, je, Tom? Ja. Maar, kijk, ja, dat is, een hoop mensen weten dat inmiddels wel. Dat is al een oude. Maar wist je ook dat die speekselklieren in je mond uh, ruim een liter per dag speeksel kweken? Nou ja, ik, ik wist het niet, maar ik, ja, ik geloof het wel. En weet je dan ook, als je het om zou rekenen, dat uh, een, met een badkuip, yeah. die heeft ongeveer een inhoud van, nou, laten we zeggen, 120 liter? Ja. Als je een beetje een, een badkuip hebt. Een goede badkuip. Ja. Dus als je het gaat omrekenen... kun je gewoon kwijlen we... Gewoon een badkuip in vol. Drie zelfs. Drie. Ja. Per jaar, hè? Oké, okay, dus ja. Nou ja, prima. Dus kun je gewoon drie keer een bad vullen met je eigen kwel. Lekker. Dus eigenlijk moet ik een bakje op mijn kussen leggen... en daarop liggen slapen en wordt het opgevangen. Ja, kan je doen. Ja, gaan we, dat testen? gaan we dat testen? We gaan dat zeker niet testen. Oh. Nee. Denk nou een nieuw experiment. Ja, nou ja. Nou, mooi. Uh, nou, dan gaan we gaan wel nog een nummertje draaien. Dat is uh, Jonas Brothers, shirt. What Man Gotta Do. Nou, wat moeten ze doen? Lekker muziekje draaien. Cut my heart about one, two times. Don't need to question the reason I'm yours. I'm yours. I'm yours. I don't know the earth will lose if I just say a smile. Cause you got no flaws. No flaws. I'm not trying to be your bottom lover Sign me up for them full time I'm yours All yours So what a man gotta do What a man gotta do To be torn? People in cheap plans, I'm sure I'm sure so I give a million dollars just to go to grab me by the car and I come these on These Business I'm not trying to be a part time lover Show me up for them full time I'm dat was Avicii met Heaven, ja, uitgebracht Avicii. op 6 juni 2019. Wat valt je daaraan op? Dat, dat, dat het nummer is uitgebracht uh, terwijl hij al overleden was. Ja. Ja, want hij is overleden op 20 april 2018. Juist, precies. Hij is nu uh, twee jaar uh, niet meer in ons midden. Ons grootste uh, DJ van de wereld, kennen ja. we hem wel noemen. Ja, ja het, was een, uh, het was een grote DJ. Ja, het was een hele grote DJ. Een Zweedse uh, DJ muziek. toch? Ook uit mijn hoofd? Ja, hij, had, uh, verschillende, hij is geboren in Stockholm. Hij had verschillende namen. Hij had uh, Tom Hanks heette die, geloof ik. En uh, uh, ja, ja, hij... Tim Berg is zijn eigen naam. Ja. Tim Berg is zijn eigen naam. Oh. oh. <laughs> dus uh, ja, hij heeft verschillende namen. Maar uh, goede muziek heeft hij gemaakt. Jammer dat hij. Uh, niet meer bij ons is. Nee, nee zeker niet. Hij uh, ja, heeft een, een groot gemiste, ook in, dat, uh, in de DJ-wereld. Uh, ja. Grote nummers uitgebracht. Uh, ja, hoe oud is hij nou eigenlijk geworden? Dat weet ik even niet. Uh, 21? 21 geworden. Oh ja. Zoiets. Ja, veel te jong natuurlijk. Ja, dat zoiets. Maar ja, dan hoor je ook wel weer natuurlijk hoe, uh, hoe groot je druk is uh, van uh, in de muziekwereld. Helemaal in dat soort landen. Zometeen mijn top 5. Ja, jouw ja, top 5. En, uh, ben benieuwd. is, is lekker lekkere de muziek. Nieuws. Ja hoor.